Aan de tong, hoor ik. Horaar, die blauwe. We zijn niet rijk, maar enthousiast en daar zit hem de knie. De nee die ik niet van onze bouwen. De nood van Edelens Jantje Lauwers de